Welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Die langzaam veranderd is in een goedemorgen. En daarvoor uh, moeten we bij Jan Emous zijn. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Zo, goedemorgen. Uh, we gaan uh, wat uh, verder terug in de tijd dan uh, gebruikelijk in deze rubriek. Meestal blijven we hangen zo... Eind jaren 60, begin jaren 70. Maar uh, vandaag gaan we terug naar 1956 om te beginnen. En waarom? Omdat uh, het spotlicht gericht staat op Jodie Williams. Jodie Williams was in 1956 21 jaar. En uh, was een beginnend studio-gitarist, maar wel een hele goede. Uh, dat is te horen op Who Do You Love, een hit van Bo Diddley, zijn grootste muzikale vriend uit die periode. Nou, laten we daar maar eens mee beginnen. Jody Williams speelt solo gitaar in dit nummer.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 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I rode a lounge the town, used a rattlesnake whip. Take it easy all in, don't give it no lip. Who do you love? hit a bump and somebody screamed, you should have heard just what I see, who do you love, who do you love, who do you love, who do you love, Arlene took me by my hand, she said, ooh wee boy, you know I understand. Diddley en uh, Jody Williams, want op hem ging het eventjes in Who Do You Love? 1956. Um, nou, door dit soort werk raakt uh, Jody Williams in uh, de kringen van de kenners behoorlijk bekend en gewild, en hij wordt dus uh, voor een heleboel opnamen gevraagd, onder meer voor uh, het opnemen van uh, een nummer van Billy Stewart, die wij later zo goed zouden gaan uh, kennen als uh, ja, naar mijn mening de beste vertolker van het nummer Summertime. Uh, die Billy Stewart maakt in 1956 uh, furoren met een nummer dat heet Billy's Blues. En uh, de riff voor dat nummer is bedacht door Jody Williams. Je hoort het meteen al aan het begin. Pop, pop, pop, Jody Williams te horen dus in Billy Stewart's Billy's Blues. Ja, en daarmee begint ook een soort van tragiek in zijn carrière... die van Jodie Williams dus. Want wat gebeurt er in hetzelfde jaar? Een Mickey en Sylvia nemen de nummer op... dat ze zelf geschreven hebben en het heet Love is Strange. En daar is Jodie niet blij mee... want hij hoort zijn eigen gitaarloopje weer terug in dat andere nummer. En dat pikt hij niet. Nou, dat waren ze dan. Mickey en Sylvia en Love is Strange. Het kan mij helemaal niet bekoren, moet ik zeggen, deze, deze uitvoering. Maar goed, ze hadden er wel succes mee. Dit dus tot ongenoegen van Jodie Williams. En die besluit er een juridische kwestie van te maken. En dat loopt jaren, tot 1960. En dan beslist de rechter dat Jodie geen aanspraak kan en mag maken... op een vergoeding wegens plagiaat. Jodie de Pest in en uh, vanaf dat moment begint hij een uh, forse hekel te ontwikkelen... aan uh, alles wat met de muziekwereld te maken heeft. En vooral met het betere jatwerk. Toch speelt hij nog tien jaar door. Maar uh, eind jaren zestig dan uh, stopt hij er definitief mee. Uh, laat zich omscholen tot uh, elektronica-ingenieur. En uh, werkt lekker door tot zijn pensioen. Raakt nooit meer een gitaar aan. In 2000 doet hij dat ineens weer wel omdat hij een oude maat tegenkomt. en hij toch als gepensioneerde. wat meer tijd heeft om leuke dingen te doen. Uh, en dan uh, uh, ja, treedt hij eigenlijk weer regelmatig op. en uh, doet dat met hetzelfde lekkere ouderwetse blues-idioom. waar hij in de jaren 50 uh, mee bezig is geweest. Goed, tot zover Jody Williams. Ik blijf even hangen bij dat nummer Love is Strange. van Mickey en Sylvia. Een heleboel artiesten hebben dat uh, nummer gecoverd. En uh, de Everly Brothers deden dat in 1965. Wat mij betreft uh, op een fantastische manier. Ik weet het, er zijn mensen die niet tegen de Everly Brothers uh, kunnen. Maar ja, ze kunnen harmonieën zingen zoals geen ander duo dat kan. Ze hebben een uniek geluid. En uh, ik vind vooral uh, het uh, gitaararrangement in deze uitvoering fantastisch. 1965, de Everly Brothers, die trouwens op dat moment... een beetje probeerden in te haken op de Britse invasie... die door de Beatles gestart was. Het gekke is dat ze met Love is Strange een mooie hit hadden... in Engeland, het land dat muzikaal bestreden diende te worden... en dat het in hun eigen land eigenlijk helemaal niet zo aansloeg. Ja, ik vind dat werkelijk onweerstaanbaar gitaarwerk in uh, dit nummer van uh, de Everly Brothers. Uh, ik ga er nog eentje van ze draaien, van dit duo. En waarom? Ach, bijna nooit aandacht aan besteed in dit rubriekje. Dus dat kan ik in één klap uh, goed maken. We blijven in 1965. Alweer een nummer waar ze in Engeland en trouwens ook bij ons hier een aardige hit mee scoorden. Maar thuis vonden ze het minder. Het gaat om een nummer... Uh, waar de Avery's zelf hun handtekening onder zetten... zelf geschreven en gecomponeerd. The Price of Love. En wat ik zo jammer vind van dat nummer... is dat je altijd de versie uit de jaren zeventig... van uh, Roxy Music-voorman Brian Ferry hoort. Very. Very Ferry. En, en, en, en, en zelden eigenlijk deze, het origineel. En ik vind het origineel mooier. En waarom? Ja... Al was het alleen maar vanwege die dolgedraaide mondharmonica-speler. Goed, daar laat ik het bij. Tot volgende week. Bedankt Jan Emmaus. Een prachtig blok was dit weer. Heerlijk om dat weer te horen. Hartstikke goed nummer, The Price of Love. Goed, we gaan even naar de bios. Eerst maar even naar Frans. He, aanstaande donderdag is het weer 14 Juillet. En dat is een mooi moment om deze film uit te brengen. Ik je zeggen dat mijn Dominique, je salue la France qui se lève tôt, qui ne demande pas de subvention. Ici, on n'arrête pas de supprimer des emplois, alors assez de barattons. T'as vu le petit con, là Mais il ne faut pas mettre des gars comme ça dans les premiers rangs. Il faut vraiment que tu dépoussières la politique, que tu les ringardises. Il faut qu'on montre qu'on n'a rien à cacher. Tu as raison, ma chérie, la transparence c'est rien de mieux. Putain, je suis entouré de connards! Ah, N'oubliez pas, je suis une Ferrari. Quand vous ouvrez le capot, c'est avec des gants blancs. Il voulait à la place de Chirac, mais moi aussi je la veux. Ne sous-estimez pas Nicolas, il faut faire attention à lui. Je vais le niquer ce gros con. Il m'a trahi une fois. Il n'hésitera pas à vous trahir une deuxième fois. Là où est-ce qu'il okay. est tiré okay. Tu vois puis qui chante en bas, en train de marcher sur mes plates-bandes. Je suis revenu pour t'emmener au sommet, c'était mon devoir. Maintenant tu n'as plus besoin de moi, tu vas être président. Tu te rends compte de ce que tu me fais C'est devenu comme tes sarko boys froids distants. Tu pars pas comme ça sur un coup de tête. Je pars pas sur un coup de tête. Je pars sur un coup de cœur. Un mec qui peut pas garder sa femme, comment veux-tu qu'il puisse garder la France Ton pire ennemi, c'est toi-même. Cecilia, où es-tu Je suis fou. Il va exploser en vol. Quand il va débisser, il va partir en planche. Ja, nu is hij klaar, geloof ik. Goed, een film die nog maar weer eens bewijst... waar het 99 van de 100 keer in de politiek over gaat. He, zeker aan de top, het gaat om de macht, om de baas zijn. Oh, echt, geloof me niet dat je ooit president kan worden... zonder je handen vuil te maken... Nou, dan reken ik Nelson Mandela even niet mee. Nou, je redt het nooit op je goede bedoelingen ben je gek joh. Je ambitie moet knetterhard zijn en knettersterk. En rukzichtloos moet je durven zijn. En je moet bereid zijn onder de gordel te schieten, te graaien. Je persoonlijk leven zal altijd op de tweede plaats staan. En alleen als je hier allemaal ook nog eens echt van kan genieten... ja, dan zal je wellicht die top bereiken. Nou, dat is dus allemaal te zien in deze film. La Conquête van regisseur Xavier Durangère. Die in première, première ging op het laatste filmfestival in Cannes. En waar Sarkozy nogal over in zijn piepzak zat... Ja, want heel geloofwaardig worden de bekende feiten... rondom zijn opkomst als politicus en zijn uiteindelijke verkiezing... tot president van Frankrijk aangevuld met de fictie van de scenario-schrijver. En dat is maar 1% die fictie, volgens hem. Volgens Dick Xavier. Nou, dan ontstaat er een beeld dat in essentie de werkelijkheid weinig geweld aandoet. Nou, Hij was er bang voor, maar dat was allemaal helemaal niet nodig. Ja, wat hadden we dan ook verwacht? Dat hij zou aftreden in een klooster zijn zonde zou gaan zitten overdenken? Wel, nee. Hij doet gewoon. Gewoon net of die film niet gemaakt is en gaat door met zijn leven. En die film begint als Sarkozy alleen in zijn werkkamer zit te kijken naar de uitslagen van de presidentsverkiezingen van 2007. Nou, die gaat hij winnen, maar ja, dan wel zonder zijn vrouw Cecilia aan zijn zijde. Die was in die vijf jaar daarvoor dusdanig afgeknapt dat ze Nicolaas maar inruilde voor een ander. Nou ja, eh, dat lijkt mij geen groot verlies voor die Sarkozy, want eh, zij is feitelijk uit hetzelfde hout gesneden. Vind ik echt. Oeh. En lang heeft Sarkozy ook niet getreurd, toch? Zie Carla Bruni. Nou goed, vervolgens krijg je die uh, vijf voorafgaande jaren te zien. Politieke gekonkel. Ontzettend helder uitgelegd en gebracht. Ik vond fantastisch hoe die acteur Berne, Bernard de Koeck... lijkt op die vorige president Chirac. Hoe hij daar op zijn paleisje een soort koning speelt. En dan komt er zo'n klein Napoleonnetje en die weet hem te verdrijven. Kortom... Eigenlijk is die film een klassiek koningsdrama. Met zeer veel vermakelijke kanten. Maar dus niet zo scherp als iedereen gehoopt had. Nou, ik wou dat ze zo om hun eigen politiek zouden kunnen lachen. Uh, ik wou dat ik, dat ik nu zo op onze eigen politiek zou kunnen lachen. Maar dat lukt mij op dit moment helemaal niet meer. De volgende film kan door. Just the way we started. Together! Dat was echt een verrassing. Het is een waardige afsluiting van die hele Harry Potter... Uh, dat hele Harry Potter-gebeuren. Ik ben er nu ook wel helemaal klaar mee, hoor, daar niet van. En de laatste paar minuten van de film die waren nauwelijks te verteren. Maar ja, dat vond ik in het boek al een supertuttige afsluiting. Ik verraad niets als ik vertel... Oh, nee, nee, nee, wacht even. Nee, nee, stel dat je de boeken niet gelezen hebt. Ik... Oké, okay, ik zwijg over het einde. De avond voordat ik die persviewing van de film zag, dat was vrijdag... bekeek ik nog even dat voorlaatste deel, Harry Potter en de Deathly Harrows, deel 1. En ik vond die film wederom behoorlijk langdradig, donker, somber... met bijzonder weinig humor. Kortom, zwaar om door te komen. Het leek ook zo'n commerciële truc, toch? Ja, om die twee films in tweeën te knippen. Hij had ook best een half uur uitgemogen... Maar ja, nu ik deel 2 heb gezien... ben ik toch wel een beetje teruggekomen van het oordeel. Het is alsof je eerst door deel 1 heen moet... om ten volle te kunnen gezien, genieten van deel 2, de apotheose. Ik vind helaas de acteurs die Harry, Hermeline en Ron spelen... nog steeds niet bijzonder goed. Het valt er vooral op als je de acteurs bekijkt. Want uh, daar zit heel veel talent tussen natuurlijk. He, op, het moment, op een bepaald moment verandert Hermelien zich in uh, Bellatrix Vandetta. En die wordt uh, gespeeld door Helena Bonham Carter. Nou, het verschil is zo enorm qua acteren. Fijn. ik hoop dat het goed komt trouwens... He, met deze jonge Daniel Radcliffe, Emma Watson en Rupert, Rupert Grint. Misschien moeten ze geen acteurs worden. Hm? Waarom zouden ze... Heerlijk om in deze film uh, ook Michael Gambon weer te zien... als professor Percamentus of Dumbledore, klinkt veel beter. En hij speelt nog een verrassende rol. Ja, ja, net zoals uh, professor Snape trouwens. Steeds goed gespeeld door die Alan Rickman. Beetje dikker dan vroeger had ik het idee. Nou, alle filmtechnieken zijn uit de kast gehaald... om de ultieme confrontatie van het goed en het kwaad... in de persoon van Potter en Voldemort... Ralph Finnes zonder neus, om dat vorm te geven. Nou, dat gevecht is echt een explosie aan actie. Maar ook de inbraak in goudgrijpen, hè, de bank van de kobold. Ja, dat mag er ook wezen. Ach, ik zeg er verder niks meer over. Ga gewoon kijken als je iets hebt met Harry Potter, hè. Een lied van één van die 25 ultieme platen uit de jaren 70. Volgens Pieter Steins en Bertram Maurits... ja, zoals te lezen in Luisteren en Etcetera... Uh, is dit er eentje van, een oudje uit 1970... young op zijn plaat, After the Gold Rush. 1970 was dat. En hij was zelf toen 24. Dat vind ik eigenlijk niet te geloven, want hij klinkt toch eigenlijk als een, uh, ja, als een oude man al een beetje hier. Nou, Het is een van de ultieme jaren 70 platen volgens uh, Pieter Steins en Bertram Maurits. Ze schreven dus dat boek, hè, uh, luisteren, et cetera. is deze maand uitgekomen bij Contact. Nou, Even doorbladeren naar nog zo'n plaat waarvan ik het uh, volkomen mee eens ben dat hij in deze lijst staat. Talking Book van Stevie Wonder, 1972. ...favoriet van coverbandjes en dat is pech hebben. Want het is een van de moeilijkste liedjes om goed te spelen. Superstition van Stevie Wonder. Begin met een droge drumpartij die James Brown's funky drummer naar de kroon steekt. En dan vallen de brommende bas en de klavinet in. Maar daar begint al meteen het probleem. Wat klinkt als één klavinetpartij zijn er acht... Acht sporen voor een deuntje dat je denkt te kunnen meeneuren. Very superstitious writings on the wall, zingt Wonder... in een opmerkelijk liedje over bijgeloof. De geweldige blazerssectie maakt het geluid af. Als je goed luistert, hoor je die rare klavinet na een tijdje overal. De melodie- en ritmelijntjes gaan door elkaar lopen. Het zou een enorme chaos zijn, maar dat is het niet. Elk nootje staat op zijn plek. En dat simpele gegeven is het wonder van de plaat waarop Superstition staat. Talking Book, 1972. Wat klinkt als een organische, dampende soul-review... is het resultaat van zorgvuldig en excessief puzzelwerk in de studio. Behalve de saxofoon en de trompet... worden alle geluiden in het liedje door Wonder zelf gemaakt. Op YouTube circuleren talrijke live-opnames... die met Sesamstraat is zeer de moeite waard. En er blijkt een enorme band nodig om de energie van de plaat te benaderen... Talking Book is Stevie Wonder op de toppen van zijn kunnen. Het is een veelzijdige plaat die begint met een tijdloos liefdesliedje. You are the sunshine of my life. Van dat soort staan er nog meer op de plaat. Hè? You and I, we can conquer the world. And I believe when I fall in love, it will be forever. Nou goed, wanneer hij gastmuzikanten inschakelt, doet hij dat heel effectief. De gitaren van Jeff Beck en Buzzy Feiten die kringelen op Looking for Another Pure Love... op spannende manieren om elkaar heen. Twee blanke muzikanten overigens, die vooral in de hardrock, Beck... en de jazzrock, Feiten hun sporen hadden verdiend. Eh, niet alleen wegens hun aanwezigheid, maar vooral dankzij zijn open mentaliteit... bereikt Wonder met deze plaat ook een groter publiek dan hij tot dan toe had. Talking Book bleek... Crossover potentie te hebben. Het feit dat Wonder kort daarvoor met de Rolling Stones op tour was geweest. Ja, dat had daar misschien ook aan bijgedragen. Wonders carrière was begonnen als zanger bij Motown, het label dat hij zijn carrière lang trouw zou blijven. Talking, ik ben het voorlezen. Hè? Book was zijn vijftiende plaat en hij was toen 22. In het begin nam hij hit na hit op bij Motown. Goede muziek, maar fabrieksmatig en niet erg persoonlijk, wat voor een twaalfjarige ook een onredelijke verwachting zou zijn. Een reeks baanberekende platen zou volgen. De een nog succesvoller dan de ander. Inner Visions, 1973. Fulfillingness First Final, 1974. En vooral Songs in the Key of Life, 1976. Dat was een bijzonder werk. Een dubbele LP waarin zo ongeveer het hele leven werd behandeld. Hè? Van de geboorte van een kind tot het leven in het, in het ghetto. Van religie tot en met Duke Ellington's. Sinds Marvin Gaye's What's Going On was er niet meer zo'n ambitieuze soulplaat verschenen. Nou goed, enzovoort, enzovoort. Leuk toch? We gaan luisteren naar uh, dat uh, nummer waar Jeff Beck uh, aan meedoet. Never sorrows came before me in my mind. I had no problems, never a problem in my life, never a The days before today were happy and secure until your phone call, you were telling problem on my mind. things you cherish most in Oh, ik, ik zie mezelf nog helemaal zitten. Ik weet nog precies waar, waar, waar ik was toen deze plaat uitkwam. En wat ik, hoe vaak ik die wel niet gedraaid heb. Maar goed, eh, ik zit dus nog even te bladeren in dat eh, boekje. Luisteren, et cetera. Het web van de popmuziek in de jaren 70 Van Bertrand Maurits en Pieter Steins. Eh, ik wou nog even zeggen dat dus, ze behandelen dus die 25 platen. Die ultieme platen. Volgens hun dan. Hè. Maar ze geven daar ook uh, wel uh, hele aardige bladzijden achter. En die uh, laten dan... Uh, uh, die geven aan wat de invloed was dan op een bepaalde artiest. En uh, we hadden het dus net over, Stevie Wonder. En dan staat er dus uh, invloeden op Stevie Wonder. Dat is natuurlijk van Ray Charles en Sam Cooke en James Brown. En uh, er staan ook uh, een selectie van de beste albums van Stevie Wonder... maar ook wat te beluisteren na Talking Book. Nou, dan staat hier... Uh, Funk Soul of Disco, hè, van de Commodores, of de Jacksons, of Sarita, dat is zijn ex-vrouw. Lekker knutselen in de studio, een rubriekje, dan, uh, staat hier Todd Runkun, Prince, Lenny Gravich, Spin spinvis zelfs. En dan de nieuwere Soul, dus ze geven ontzettend veel tips hier, D'Angelo, Whitney Houston, Jamero Kwai. -qu dat is ook toch uit Tony, Tony, Tony! Ja, die heb ik ook, ja, die is erg leuk. Maxwell, India Airy, nou. Het is, ik vind het een heel uh, aardig boekje. En zeker volgens mij voor jonge mensen die uh, niet in de jaren 70 uh, jong waren zoals ik. Oké. Okay. Het is uh, tijd voor uh, Goudmijn op herhaling op Radio 1. Uh, vergeet echt niet te luisteren naar dat goudmijn. Ze is voorlopig nog op Radio 2. Helaas gaan ze verhuizen naar 5, geloof ik. Maar uh, iedere zondagavond nu nog op Radio 2 van 6 tot 8. Echt mooie verhalen en lekkere muziek. Gepresenteerd door Stefan Stassen en uh, Jacques van Aalst. Uh, Helene Hummelen die nam een, uh, een heel stelletje mooie verhalen op van twee broers. Die in het noordpuntje van het eiland Tessel wonen. Hier vast een korte. Uh, nu gaan we het hebben over de hè, meneer van Haas. Maarten en Herken. Ja, Maarten en uh, Herken ja, Herke. uit uh, Tessel. Twee broers op Tessel. En dat zijn hele leuke broers, hè? Ja, ze zitten graag in de schuur bij een houtkachel. Ze zitten graag in de schuur bij een houtkachel en vertellen dan waar gebeurde verhalen eigenlijk. Hè? Ja, het zijn ook uh, strandjutters, hè? Ja, het zijn strandjutters en ze groeiden niet op voor rad, maar nee. uh, er was altijd wel iets mis. Ze, ze hebben een hekel aan een geregeld leven. Ze hebben een hekel aan geregeld leven. In dit uur een, een kort verhaal, dat gaat over een granaat. Straks in de tweede uur een verhaal dat gaat over een vuurpijl. En volgende week een uitgebreide radiofilm over de gebroedersboom. Veel plezier. Hey, rekenen, een kluit ijzer. Wat kan dat nou toch wezen? Jo, wat verdomme, dat kan nou wel eens een bom wezen. Zullen we dat ding nou eens laten ploffen? Nou, er staat er een hele mooie villa daar zo. Met een balkon. En er staat een beetje hoog natuurlijk, dat balkon. En daar waren wij bezig om die granaat... van dat balkon af op die betonplaat te gooien beneden. Kijk of hij sprong. Maar hij deed het niet. Nee. Oh. We hebben meegenomen, Ruus. En die ouwe, die werd toch kwaad? Ja, die, had, die, had, die zag minstens al voor hem... dat hij zijn twee jongens kwijt was. Want die hebben de oorlog nog meegemaakt. En... Ja, wat jongen. Nou, en onze oude politie, Trump was dat toen nog, op zijn brommertje. Vroeger reed de, brom, de, de politie nog op een bromfiets tegenwoordig. een reis in van die grote luxe wagens. Nou, dan kwam Trump op zijn brommertje en die heeft die granaat opgehaald. Nou, wat hebben wij op onze zoldermieter gehad? Heel nou, help Bas. Krijg gewoon een pak slagen. Hoor. En dat doen jullie nooit meer. kijk was de game, the boys are here. The boys to entertain you with music and laughter to help you on your way to raising the rafters with a hey hey hey the songs and sketches and jokes only you with us about you won't feel blue so meet the gang 'cause the boys are here. The boys to entertain you. B O B O Y S boys to entertain. If you don't know how to do it yourself, why, wine, wine, let the wine and boom on. More. If you don't know how to do it yourself, come me the wine, wine, let the wine and boom on. More. If you don't know how to do it yourself, 'cause it can do it. Maar ja, wat is dit? Nou, ik weet niet waar dat, waar dat vandaan komt. Nou, ja, het was uh, een mooi, mooi verhaal uit uh, uh, Goudmijn. Het KRO-radioprogramma. Elke zondagavond van uh, 6 tot 8. Onze laatste minuten zijn voor een nieuw verhaal.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 Welk type brood krijg je als je in Frankrijk pain complet bestelt? Volkorenbrood. Wie is de succesvolste Nederlander bij de Olympische zomerspelen ooit? Inge de Bruin. Ons aller Inge de Bruin. Wat is een oculist? Een oogarts. Ik ben televisieregisseur en ik maak vragen voor quizzen. Bijvoorbeeld, get the picture, and that's the question. That's the question. Je wordt voor betaald, maar het is echt fantastisch om te doen. <laughs> het is meer een cadeau om te mogen doen. Je verwacht geen visie over de wereld of zo. Je zegt iets wat, wat dieper gaat, maar het zijn feitjes gewoon. Maar die feitjes correleren. Een eentje heeft met de andere te maken. Zo ontstaat een soort net van feitjes. En dat is een ontdekkingsreis. Ken je het Escher-raket? Weet je dat dat in 1962 ontstaan is... in het begin van de Amerikaanse ruimtevluchten daar werd speciaal voor ontwikkeld? <laughs> dat wist ik niet meer dat ik die gemaakt heb. Hoe wordt ooft met een pitvrucht ook wel genoemd? Kernooft. <laughs> dat is een hele moeilijke. Je kan niet alles cadeau geven, daar is het een quiz, je moet ook wat weten... In welke olympische discipline waren Duitsland, Australië, Spanje en Nederland... de halve finalisten in 2004 en in 2008? Hockey. Helaas maak ik soms slechte vragen. Het is een veel te ingewikkelde vraag. is niet goed, nee. Oh ja, dit is leuk, vind ik. In Grasland leven op per kwadraatmeter tussen de 200 en 900 van deze dieren... uit de familie Lumbricide. Is moeilijk. Als je die letter ziet, met een V begint, met een N eindigt. Wormen. Zie je voor je ogen 900 wormen? Trek je een kwadraat van een meter per meter en dan zet je 900 wormen erin. Ik zie het voor mij, krioelen. Dan neem je 10 meter, dat is 9000. Dan neem je 100 meter, dat is 90.000. Dat soort feitjes. Ik vind het leuk. De Stratofoon, deze week gemaakt. Uh, oh, was hij... Nou, Dan nou weet ik niet meer. Wie hem deze gemaakt? Of het nou bent? Nee, het was toch... Katinkabeer, dacht ik. Nou goed, luister ook op uh, www.stratofoon.nl En vergeet onze eigen website ook niet, hè www.adelinevanlier.nl Waar ik altijd bloedig van alles uh, op uh, neerzet. Reageer ook vind ik leuk. Uh, u kunt ook mailen naar hetgoedeleven.karo.nl. Je kan mij ook bevrienden op Facebook. Dat vind ik ook gezellig. Oh, dat is uh, Adeline van Lieb. Eh? En ja, volgende week is de laatste uitzending. En daarna gaan uh, uh, Axel van den Ende en uh, Martijn gaan het uh, overnemen voor mij een paar weken. Maar eerst hebben we nog uh, volgende week een topband, namelijk Shiner Twins. En hier uh, is het eerste nummer van hun laatste album. Ja.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 When he hit the sidewalk Was just something I had to do He came up like a crippled dancer And he finally stepped aside Never take no for an answer When luck is on your side